Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Egypte zijn de onderhandelingen tussen Hamas en Israël begonnen. Ze hebben het over de eerste fase van Trumps 20-puntenplan. Correspondent Nasra Habiballa over die onderhandelingen. Hoewel ze in maanden niet zo dichtbij een mogelijke deal zijn geweest... blijft het de vraag of ze er daadwerkelijk uit gaan komen. Want er zijn nog wel een aantal knelpunten waar de partijen het over eens moeten worden... En daar gaan ze de komende dagen over onderhandelen. Zo is nog onduidelijk of Hamas zijn wapens gaat neerleggen. Hamas zou in de eerste periode wel nog lichtere wapens willen houden. Terwijl Israël eist dat Hamas meteen al zijn wapens inlevert. President Trump heeft er vertrouwen in. Hij verwacht deze week al een akkoord. Restaurant De Libreye in Zwolle houdt zijn drie Michelin sterren. Dat is opvallend. Chefkok Johnny Boer overleed eerder dit jaar. En meestal verliest een restaurant dan een ster. Die Michelinsterren zijn de belangrijkste prijzen voor toprestaurants. De Libreye heeft zijn drie sterren al sinds 2004 en ze zijn op dit moment het enige Nederlandse restaurant met drie Michelinsterren. Oekraïne zegt dat het een van Ruslands belangrijkste bommenfabrieken heeft beschoten. Er zouden meerdere explosies zijn geweest op het terrein ten oosten van Moskou. Ook zou Oekraïne een olieterminal op de Krim hebben geraakt. Dat is het gebied dat Rusland in 2014 afpakte van Oekraïne. En de storm van afgelopen weekend heeft veel schade aangericht... in een deel van Stadskanaal in Groningen. Het ging flink te keer, takken vlogen in het rond... en er viel een wilg op een blokhut in een tuin... waar op dat moment een jongen aan het Netflixen was. En ineens begon die wind en die was ineens loeihaas En hij ziet zo, die, uh, die treurwilg ziet hij zo omvallen... Nou, dat was één grote dreun en, en, en veel, veel lawaai. Dus hij dook helemaal in elkaar. En er uh, zijn dus t-shirt en zonderbroek is naar buiten gerend. <laughs> en ik zag het allemaal gebeuren, maar ik had niet in de gaten dat hij eruit was gerend. Maar ja, hij is er goed vanaf gekomen, dus dat, uh, dat scheelt. Ja, de blokhut is verwoest. Na de storm gingen buurtbewoners direct aan de slag om elkaar te helpen. Het weer blijft vanmiddag grijs. Er valt af en toe regen bij een graad of 15. Vanavond en vannacht kans op mist. En ook morgen wordt het bewolkt bij maximaal 17 graden.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 You be like Cause I'm free Free on a, a pirate, on a drinking out at sea Thank God I'm free Drifting all around just like a tomb on the way In the God, don't drink alcohol. In the God, use no drug at all. In the God, don't eat any sweet. In the God, don't eat biggie feet. In the God, frame is mighty strong. In the God, make love hard and long. Why can't you be like any other? In the God, love, try being a soul. In the God, walks up to the stone. In the God, likes to hold her hand. In the God, proud to be a man. In the God, stands for deep. They got me for malady. Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij Sofid. op Zaterdag. We zijn er weer hè? drie uur lang. Tussen twee en vijf uur. En we begonnen met uh, Andy Cut, de handicap. De gouden oude inmiddels. Zo noemen we dat uh, Jaap Koper. Goedemiddag trouwens. Ook goedemiddag. Ja, Kit Creole en de Coconuts. Ja, en hij Creolet nog steeds. Zeker weten. Nou, het Creolet ook uh, buiten, want het uh, waait uh, behoorlijk. Ben je erheen gewaaid, uh, Jaap? Uh, het is een storm in een glas water. Ja, he, eigenlijk wel.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 en nieuws en omgeving. Maar dat zal Benno dan verder in gaan vullen. Um, half drie denk ik het weer. Eventjes uit de pot. Jazeker, post. jazeker. Uh, dan hebben we om half vier natuurlijk de evenementenagenda. Ook dat. dat uh, ik word nu schriftelijk overhoord, hè? Door, uh, door de heer Harms. Ja, de... En zeggen van, uh, van, klopt het allemaal? Ben je nog en bij de paarden geweest, geweest, trouwens? Nee, nee, nee, wacht even, want ik moet eerst even het verdere uh, verloop van het programma... een kwart over vier hebben we... Uh,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 Uit Haarlem. En dan is het uh, zeik, zeiknat. Ja. En dan is die hele zeestraat gewoon veranderd in één grote modderpoel. Je kan er net zo goed een, uh, hoe noem je dat, een uh, veldwedstrijdje uh, met Mathieu van de Poel. kan je er uh, volgens mij op plaatsen Ook leuk trouwens. Ja, dat is ook wel leuk, ja. maar ja, <laughs> ik zit daar zo naar te kijken en dan denk ik, ja. Uh, nou ja. En dan is... zullen we gerust weer een hoop mensen, dan heb je die zuchtkut van Jaap Koper weer. Nou...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 Oh Deze nieuwe single van uh, Taylor Swift en de uh, fate of op Hylia. We gaan naar uh, Benno Veugen toe. Ja, ho. even kijken of, of die ook hangt. Ja, ja die hangt wel, Benno. Is, er, is, er, is die er ook? Ja, mag ik zitten? Ja, natuurlijk. Ja, Hij hangt. Ja. ja, als je hangt, uh, een beetje ja, vervelend. Uh. Ja, nee, laat dat even heel precies zijn. Hangen door het onderzoek? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hé, hey, Benno, goedemiddag.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 Hadden we hadden een incident op het water bij strandafgang Banaar in Zandvoort. Een ongeval op het water van Piazzi Beach werd ook gemeld. Daar gingen de reddingsbrigade Zandvoort en de KNRM, die gingen daar op af. Uh, dus ik, uh, en een ambulance natuurlijk, dat is ook wel handig. Uh, dus ik weet niet of jullie daar nog uh, wat van over gehoord hebben. Nou, nog, nog, nog niks. Maar uh, Ernst Brokmeijer, die hebben we wel uh, gebeld.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 En binnen enkele minuten werden tientallen bomen om wortelsneuverde schuttingen en dakpannen. Bij een woning raakten zonnepanelen en ramen beschadigd. En kwam een deel van een dak los die je dak zal maar wegwaaien. Maar goed, daaronder staat dan wel een reclame. De mega jackpot van de voor de staatsloterij is toch 21 miljoen. Dus je kunt de schade dan wel weer aardig mee herstellen. Als je tenminste de hoofdtrein vindt. En, het <laughs> ja. en tuinbeubels gingen ook door de lucht. Dus...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 Oké, okay, hoi, hoi, hoi. Ja, en uh, ja, mocht inderdaad uh, Ben of Veugen weer een uh, bericht hebben... dan hoor je dat hier op de Zandvoortse Radio. Zaterdagmiddag, eigenlijk alles loskomen komen: ouds, nieuw, nieuw, ouds. Uh, alles uh, gaan we draaien vanmiddag. Daarmee in Pala hoorde je met Dregula uh, leuke uh, nieuwe single. Ik denk, uh, ja, wie weet, misschien wordt het wel niet. Uh, dat zou zomaar kunnen. Dus zou zomaar kunnen. Nou, we gaan, uh, ja, half drie geweest, hè. Dus uh, we gaan ervoor. Weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 Het is een bericht wat hij vandaag online heeft gezet. Of weer online. Want het heeft te maken met deze maand. Uh, ja. ja. Jij zit ik. maar aan Wat is er dan met uh, oktober? Ah, oktober is uh, meestal het de maand van de paddenstoelen. En vorige week uh, heb ik er al een aantal gezien in de Amsterdamse waterleiding Want vorige week was het toch weliswaar september. Maar...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 lichtelijk te beurlen. Ik had al die eerste beurlende herten alweer gehoord... ergens in de Amsterdamse waterleiding... van de herten die er dan nog zijn. Want er zijn er al heel wat verdwenen... vanwege het faunabeheer daar. Maar goed, hij heeft het, Rico Schreuder... over deze oktobermaand. En hoe zal die er dan eigenlijk uit gaan zien volgens hem...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 Ik kom zo meteen bij jouw muziek. Oh, okay, okay, maar ja, dit is eigenlijk ook wel een beetje jouw muziek eh, uh, trouwens. Ja, ja, ja, ik heb er ook nog wel even wat over te zeggen. Want, oh, dan uh, moet ik hem uh, even, even, even, even stilzetten. Even ja? stilzetten, ja. dan gaan we het over en, zeggen. En hem nog even opnieuw instangen. Uh, ja, gaan, doen we zo dadelijk. Uh, reden waarom ik hem even erbij gepakt heb. Ja, natuurlijk, Michael Jackson heeft er ook een uh, versie over gemaakt. Maar ik ben het een beetje beu.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 Die opgehezen moest uh, worden op, uh, aan de garage uh, dat, was, uh, dat was één keer. Uh, ja, uh, bij, uh, bij Windkracht 6 ging die al een keer om. Ja, dat was uh, een dat beetje was. met vergelijkbare omstandigheden als nu. Maar we hebben hem toen inderdaad overeind uh, gezet. Ja. Ja, maar uh, Cameo was een van de vaste bespelers. Maar uh, dat gold ook uh, voor Valerie Jong... Ja, zeker, zeker. En Anthony Seduction, in de camp. Ja. En uh, Johnny Camp, uh, bijvoorbeeld. Hè? Om wat, uh, wat namen te noemen. Nu, ik ik schud ze nu even uit. Ja, ja, ik, dus, vind, uh, ik vind het wel oké okay, hoor. Ja, <laughs> en uh, wat had je dan nog meer? Even kijken. Nou, nou, nou, eigenlijk heb ik dan wel een beetje, zo beetje het hele handelstie wel gehad hier. Ja, of het echte, echte werk natuurlijk. Polly Carmen had je ook nog. Ja. Tony Wortley had je ook nog. dan nou, mijn nou. nummer ja, en uh, ja, noem maar op. Ja, nou goed, dat is nou, we, we ja, weer uh, ja. helemaal in het uh, verleden. <laughs> even hey, gaan naar... Uh,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 Nou ja, behalve als uh, iedereen PVV gaat stemmen... dan hebben we dat probleem ook niet meer. Ja, maar dan uh, wordt het een autocratie, autocratie en daar heb ik een dievenceikel aan. Dus dat zeg ik eventjes nu uh, gelijk meteen op deze radio. En uh, het is, ik weet dat er heel veel mensen luisteren. Maar een autocratie is dus niet de oplossing. Nee, nee, nee, nee. Nou ja, oké okay, Ja, dankjewel. Ik heb en, uh, gezegd. Gezegd wat je ah, moest nou ja. zeggen, ja, ja. Dus jij bent uh, wel voor die verhuizing, begrijp ik. Uh, dat hoor je mij ook niet zeggen, maar... maar uh, Nee, want het, nogmaals, ik vind ook dat er ook eventjes naar de natuur moet worden gekeken. Hè? Ah, het is niet okay, uh, gelijk okay, meteen okay. uh, van uh, volgende week de schop erin en, uh, en bouwen maar. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, 2026 zijn ze dat van plan. Dus uh, we wachten het even af. Dankjewel, Jaap. En uiteraard meer nieuws vind je ook in de Zandvoortse Courant hierover. Ja, de Spice Girls uit de jaren negentig.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 Dat zei jij net ook. Die heeft uh, een flinke zaak uh, geld meegekregen van Red Bull. Op Dat geeft hem ja. behoorlijk wat vleugels. Nou, dat denk ik ook. <laughs> 95 miljoenen ja. hadden ze het nou, over. Als we dus, het dan uh... toch over sport hebben, dan kunnen we het toch in ieder geval melden. Hoewel die niet in de uitzending komt. Hij schijnt ergens in uh, Spanje te zitten. Vorige week zat hij nog naast me. Piet Pijper. Ja. Uh, die hij zegt uh, gewoon in dat het 0-1 is. 0-1. De doelpunten maken, mensen, is Gio Codrington...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 en aangezien ik het stukje zelf geplaatst heb bij de SV Zandvoort... ging veel slimmer met de bal om... en daardoor wisten ze ook te profiteren van...